De explosie in het centrum van Utrecht vanmiddag is veroorzaakt door een gaslek. Dat zei burgemeester Dijksma net in een persmoment. Dat lek is ook inmiddels gedicht en de brand die na de knal ontstond is onder controle. Wat verder duidelijk werd, de bewoners van de ingestorte panden waren tijdens de explosie niet thuis. Vier mensen raakten bij de explosie gewond en twee van hen liggen nog in het ziekenhuis. De schade aan de gebouwen is enorm. Er zijn meerdere panden fors beschadigd. En er is ook sprake van een aantal panden dat is ingestort. En de omliggende panden worden zo snel mogelijk gecontroleerd. Na de klap zijn tientallen omwonenden opgevangen in een hotel. Er wordt nu onderzocht wie in hoeverre naar huis kan. Wij hebben in ieder geval voor alle mensen die niet zelf in staat zijn... omdat ze vrienden of familie in de buurt hebben, opvang geregeld. Dus het betekent dat we voldoende plekken in hotels hebben... waar mensen kunnen verblijven. Ja, hoe dat lek nou is ontstaan, dat is nog altijd niet bekend. Maar het zou vooralsnog niet gaan om een misdrijf. Ander nieuws dan. Naar Heerlem. Daar is een auto door de pui van de ziekenhuisapotheek gereden. Daarbij raakte de bestuurder gewond. Getuigen zeggen dat hij op twee verschillende plekken probeerde binnen te rijden. Er is veel schade. De regionale omroep heeft het over instortingsgevaar. Een Nederlandse reddingswerker is op het Griekse eiland Lesbos... vrijgesproken van mensensmokkel. Die zaak liep al sinds 2018. Hij hielp vluchtelingen die daar per boot aankwamen. De man is opgelucht. Hij is blij dat de rechtbank vindt dat mensen helpen geen misdaad is. En een pijnlijke ontdekking in Oostenrijk. Het vlees van de klassieke Wienerschnitzel komt uh, vaak niet daar vandaan... Maar uit Nederland. Dat ontdekte een onderzoekscollectief. Dat zegt verder dat hoe kalveren hier worden behandeld... in Oostenrijk helemaal niet is toegestaan. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond droog aan zee, wat regen. Morgen zon droog en niet warmer dan een graad of tien. Flitsmeister meldt nog één vertraging op de A50... Os richting Apeldoorn tussen Grijsoord en Waterberg. Zeven minuten. En flitsers gezien langs de A7. Sneek richting Heerenveen bij 114. 43,3. En de A10, de Koentunnel richting de A10 Noord bij 32,7. Deze week is beetje het verboden woord. Zegt een Q-DJ het toch? Druk op de knop in de Q-Music app en maak kans op 500 euro. Laatste avond. Lars Boelen. Ik sta nu op de derde plek met 13 keer op de Wall of Shame. Ik ga me echt mijn best doen om het niet te zeggen vanavond. Ik ga het niet zeggen.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 Never in love My heart is certain It's more than a crush Cause I'm frozen in motion And my life tells me to stop Where my heart goes Cause my heart goes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 Your music and stay. Repeat. Repeat. Of niet. Ik stel je voor: aan nieuwe muziek. Een liedje krijgt 10 rondes de tijd om zichzelf te bewijzen. En jij bepaalt telkens of die door mag naar de volgende ronde of niet. Het is de laatste ronde voor Win in Tentation... En uh, de Zweedse Smash into Peace. Dat is een rockband. Het nummer heet Somebody Like You. En uh, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Het is de laatste ronde. Dus dat betekent traditiegetrouw bij mij alleen maar audioberichtjes. Inspreken dus.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 Van William Temptation. En de vraag is, wat vind je ervan? Repeat. repeat, Of niet? Het is de laatste ronde, dus dat betekent alleen maar audioberichtjes. Dikke repeat. Repeatje. Repeat. Ja, ja, ik vind hem nu al goed. Repeatje. Yo. Repeat. Niet een beetje, maar heel veel. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Repeatje graag, superleuk nummer. Na een paar keer luisteren. Ja? Wordt het toch wel een repeat voor mij? Okay. Repeat! Jo, repeatje! Repeat ja, repeat natuurlijk. Een hele dikke repeat. Ja, ik had hem al gehoord. Dit is zeker een repeatje. Kai, kai, kai. Lekker nummertje. Ik zeg repeat, repeat, repeat. Ja, dit is een dikke, dikke, dikke repeat voor mij. Prachtige stem. Heerlijk. Zit sterren op de play. Nou, goed. Het is een repeat. Ja hoor. Een hele, hele dikke repeat. En dat betekent zondag een nieuw liedje in uh, Repeat of niet? Zometeen. Fleming en Meteor, niet nodig. En is Rihanna, dit is Only Girl in the World?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 to see hope.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 Meteor en niet nodig. Ja, ik heb het eigenlijk niet nodig, maar ik wil het wel heel graag kopen. Maar het mag niet van mijn vriendin. Waar dit over gaat, hoor je zo, na Maalsmit.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 my hand She said this life Ik weet niet of je het uh, toevallig hebt meegekregen... maar afgelopen dinsdag is er een pakket naar mij opgestuurd... hier bij Q Music. Dat bleek een slushpuppy-apparaat te zijn. Geregeld door mijn nachtcollega Judith Eijk... om me uit de tent te lokken voor het verboden woord. Is toen trouwens twee keer gelukt... Zij wist namelijk dat ik uh, ontzettend fan ben van slushpuppies. Dus, het gaat daar bij mij thuis nu al de hele week over. Over zo'n slushpuppieapparaat. Want ik wil zo'n apparaat al heel lang zelf hebben. Want laten we eerlijk zijn, dat is toch geweldig... dat je gewoon thuis zelf zo'n sluspuppie kan tappen. Maar één <laughs> probleem, mijn vriendin wil dat ding absoluut niet hebben. Die zegt, ja, je gaat hem één keer gebruiken, daarna zie je hem nooit meer. Uh, dus daar moet nog even over onderhandeld worden. Nu ben ik benieuwd... Wat wil jij nou graag hebben, maar mag je niet kopen van je partner? Wat wil je graag hebben, maar mag je van je partner absoluut niet kopen? Laat het weten en uh, doe dat even met een berichtje in de qmusic App. Ben benieuwd. En ook de nummer 1 in de top 40, Taylor Swift. Hoor je zo, over de top 40 gesproken trouwens. Hé, hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.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 Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Ik wil van mijn auto af.nl Ik wil van mijn auto af.nl af. De mealdeal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Ik wil, ik, wil. ik wil van mijn auto af.nl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 Martin Garrix is onderweg naar de nummer 1 in de top 40 Taylor Swift, de Fade of Ophelia. You sound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 Told you so. With Cube music. Afgelopen week heb ik met mijn vriendin flink discussie gevoerd. Want ik wil namelijk een eigen slushpuppymachine machine kopen. Ik vind dat echt heerlijk. Slushpuppie het lekkerste wat er is. Maar zij, zij denkt, misschien niet geheel onterecht... dat ik dat ding één keer ga gebruiken en daarna nooit meer. En dan blijft dat ding voor altijd op het aanrecht staan. Dus die slushpuppymachine machine die komt er absoluut niet in... Joshua stuurt een berichtje in de q uh, Die zit eigenlijk met hetzelfde probleem. Hij wil ook zo'n uh, machine. Uh, maar dat 1000 euro te duur is volgens zijn partner. Dat snap ik. Maar Joshua, luister. Je hebt tegenwoordig ook... Uh, want dit gaat over een machine. Die zijn inderdaad heel duur. Je hebt tegenwoordig ook consumentenapparaten. Die zijn een stuk goedkoper. Dus uh, misschien moet je dat even opgooien. En dan krijg je het er wel doorheen tipje van mij. Uh, goed, de vraag is dus, wat wil je graag hebben, maar mag je, mag je niet kopen van je partner? Dit blijkt een enorm probleem te zijn. Er komen ontzettend veel berichtjes binnen in de Q Music App. Ik uh, pak er even een paar uit. Bart, die zegt, ik mag geen LP's meer kopen van mijn partner. Dat is natuurlijk ontzettend vervelend, als jij heel erg LP-fan ben. Dat snap ik, Bart. En als er nieuwe muziek uitkomt, dan wil je die natuurlijk kopen. Begrijp ik. Vervelend. Simone, die zegt, uh, ik mag geen fatbike kopen. Dat is natuurlijk vervelend ook. Uh, Anita, die wil heel graag een Lego lighthouse... maar komt er niet in van de partner. Glenn, die zegt, een uh, robotstofzuiger... voor de eerste verdieping en de zolder. Waarschijnlijk heeft die begaande grond ook al... en vindt zijn partner dat dat dus overdreven. Snap ik. M misschien ook wel een klein beetje. En Teun, die zegt, ik mag van mijn vriend absoluut geen gesigneerde voetbalshirt kopen. Silke... Ja, hi. Hi. Wat wil jij heel graag hebben, maar mag, mag je niet kopen van je partner? Kippen. Kippen? Ja. <laughs> waarom wil je heel graag kippen hebben? Ja, waarom zou je geen kippen willen hebben? Nou, ik, ik kan heel veel schattig. redenen verzinnen waarom ik geen kippen zou willen hebben, Silke. Ja, ze zijn schattig, knuffelbaar, ik vind de veren lekker ruiken oh. en lekker eitjes. Ja, eitjes, die snap ik. Maar uh, kippen meuren toch? De stomp, maar de kip zelf niet. Maar heb je een grote tuin dan, dat je die kippen daar kan houden? Uh, nou, groot genoeg voor gewoon één, twee, misschien drie kle gewoon kleine kippetjes van die zijdenhoentjes. Ja. ja, en wat is dan de reden dat je ze niet mag kopen? Uh, nou ja, als het begin bij kippen is, denk ik mijn vriend bang dat er een hele dierentuin komt. Dat, uh, ja. ja. <lacht> en, en gaat dat ook gebeuren of niet? Uh, mogelijk, ik <lacht> hebben nu al twee vogels binnen. Oh, in twee vogels binnen? Wil. Ja. Oh ja, oké. Okay. Nou, dan snap ik misschien je vriend ook wel. Heel erg. Ja. <laughs> ja. Silke, ah, ja. ik ben heel erg verboden woord aan ontwijken. Ik ga snel door naar Jochem. Jochem! Hoi. Jochem, hallo, wat mag jij niet kopen van je partner? Een setje dat dakpijlen. En waarom dan niet? <laughs> ja, mijn vrouw vindt het zo'n onnoordelijke uitgave, laten we zeggen. Ja. Uh, maar ze snapt niet helemaal uh, waarom, waarom ik een nieuw setje dat pijlen wil, want ja, er zit een bepaalde idee achter en dat wil ze niet begrijpen. Nou vertel even dan. Ja, de, ik speel met 23 gram pijlen, Ja. En ja, die, ja, dat is een bepaald gewicht, dat vind je fijn om te gooien, maar ik wil ja. eigenlijk 1 gram hoger, gram. Ja, ja. Ja, ja, koop je een, een, een, een nieuw setje dat pijlen, dan betaal je zo 150 euro. Zo! Oh, <laughs> dat vind ik wel duur! De... Ja, ik, ja, ik wil wel een goede pijl hebben natuurlijk. Maar ben jij zo goed dan, Jochem? Oh, nee, nee, nee, nee. nee, nee. nee. Dat, dat, ja, Ik kan wel een pijl gooien, maar niet... Uh, geen Michael in... van Gerwen? Nee, geen Michael van Gerwen. Michael Oké, <laughs> oké. Okay, okay. 150 euro. Ik heb een idee, Jochem. Weet je wat ik doe? Vertel. Ik ga een uh, kaartje naar je opsturen. Dan doen we eventjes, ja. dan vertellen we dit niet tegen jouw uh, partner. Ik uh -huh. ga een kaartje naar je opsturen en dan zeg ik uh, op dat kaartje zet ik... Gefeliciteerd met je prijs. Veel plezier ermee. Groeten Lars. En dan koop jij die dartpijlen, die doe, je, doe je dat kaartje erbij en dan zeg je: Kijk, heb ik gewonnen op de radio. Ah, geweldig. Ja, ja zullen we dat doen? Weer. Jochem, ja, dan. Dat he, weer. Ja, nou, dan is dat bij deze afgesproken. Dan wens ik je nu alvast heel veel plezier met je nieuwe dartpijlen. Ja, dankjewel. De hele dag druk geweest. Op je werk weer keihard gecheest. alles los: tijd voor je die doorgaat, maar de teller loopt op. Het kan zijn dat ik het verboden woord heb gezegd. We gaan het checken. Is de Robbie Williams. En let me entertain you. Het verboden woord. Oi, oi, oi, oi oi. Op dit moment plek 3 op de Wall of Shame, 13 keer gezegd. Er ja, gaat gewoon een keer bijkomen. Ik heb het niet doorgehad. Tim, hallo. Oi. Jij zat met je grijpgrage vingertjes boven die rode knop in de Q app. Ja, zeker weten. Jij hebt mij het verboden woord horen zeggen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Laten we eens verluisteren. luisteren. Waarschijnlijk heeft die begaande grond ook al en vindt zijn partner dat dat dus overdreven. Snap ik misschien ook wel een klein beetje. Ja. Oh, wat erg, wat erg. Ik had het echt niet door. Hey Tim, 500 Ekkies. Ja, super lekker. Lekker, gefeliciteerd lekker, jongen, hoor. gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Woe! Hey, dat is lekker 500 euro zo even verdiend op de, wat is het, donderdagavond. Gefeliciteerd ermee. En uh, maak er een mooie avond van. Ja, dat komt wel goed. Later. Yo. Ik zit te denken, ik zeg het verboden woord altijd in combinatie... tenminste heel vaak met in de combinatie met het woord klein... om dingen af te zwakken. Eigenlijk zou dat voor mij een trigger moeten zijn. Als ik dat woord klein uitspreek, dat ik dan even op de rem ga. Maar ja goed, ik kom hier lekker mee. Laatste dag. Nou goed. Um, Ed Sheeran, Shape of You komt eraan. En eerst Roxy Dekker, loser. Dat ben ik nu. Ik weet dat je het niet wil horen. Maar geloof me, dit is beter voor je.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 Ik en Shape of You bij Music. Ik heb net uh, Tim blij gemaakt met 500 euro. Ja, ik heb het toch weer versproken het afgelopen uur. Ik heb het uh, verboden woord één keer geroepen. Ik sluit niet uit dat het tot één uur vannacht nog een keer gaat gebeuren. Zometeen kans op nog meer geld. Een nieuwe ronde, knok tegen de klok komt eraan. Aanmelden kan over vier minuten na Samber. Dit is 12:12. ...van Marije in de q hebben. die zegt... ...Pol, Lars, ik ken je nu een puntje, puntje. Meestal als je het verboden woord een keer hebt gezegd... ...daarna zeg je het vrij snel nog een keer. Ik blijf nog even wakker. Dat zou ik zeker even doen. Bijna 11 uur. Het nieuws komt eraan met Nathalie. Nathalie, wat zit erin? Nou, straks het laatste nieuws uit Utrecht... over de mogelijke oorzaak van de grote explosie vanmiddag. En een nieuwe ronde Knok tegen de Klok is onderweg. Het werkt heel simpel. Je hoort geldbedragen oplopen. Ik roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, het is een bikkelhard spel. Dan win je niks. Heb je zin om mee te spelen en kan je een lekker zakcentje wel gebruiken? Dan zou ik zeggen, meld jezelf aan. Stuur nu het woord klok. Het woord klok...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 Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit. Boek nu wintersport bij Villa4U. Unieke vakantiehuizen. Ski soon. Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app. Vanaf vandaag Quantum Actie Weekend. 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Nieuw bij National Geographic. Pole to Pole with Will Smith. In 100 dagen ga ik de zeven continenten seven om de antwoorden te vinden to wat belangrijk is. Op mijn pole-to-pole journey, I'm ik de extremen van onze planeet...